Vier uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Tijdens de avondmis in de Sint-Pieter in Rome... heeft Paus Franciscus opgeroepen tot het mijden van egoïsme en zelfzucht. In een korte, eenvoudige kerstpreek vroeg hij mensen hun hart te openen... voor God en de medemensen. Duizenden mensen, onder wie veel toeristen... woonden de eerste kerstmis van Paus Franciscus bij.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 Het homohuwelijk in de Amerikaanse staat Utah blijft van kracht. Een federaal hof van beroep heeft bezwaren van de staat Utah verworpen. Opschorten van het huwelijk zou de rechten van homo's en lesbiennes schaden. Tegen het homohuwelijk is in Utah veel weerstand. Uit conservatief religieuze hoek van de 2,8 miljoen inwoners is twee derde mormoon. De mormonen zijn voorstander van het traditionele huwelijk tussen man en vrouw. Door sneeuwstormen zitten in het midden- en noordoosten van de Verenigde Staten... en in Canada nog altijd een half miljoen huishoudens en bedrijven zonder elektriciteit. Het winterweer heeft in totaal aan zeker 17 mensen het leven gekost. In Canada overleden vijf mensen aan koolmonoxidevergiftiging. De politie waarschuwt huizen niet te verwarmen met barbecues en generators... omdat de rookgassen binnen levensgevaarlijk zijn. Het weer nog vannacht in het westen droog. In het oosten nog wat regen. Overdag op de meeste plaatsen droog en smiddags wat zon. En het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL Kerstnacht. Teun Versteegen en Robert Spits. Goedenacht, u luistert naar een speciale uitzending van Omroep WNL... want vannacht doen we het net even anders. Het is namelijk kerst en het is de nacht van WNL... Het is dus heel simpel, de WNO Kerstnacht. Makkelijk op, dat stond. Tot zes uur zijn we bij u en helpen we u door de kerstnacht naar eerste kerstdag toe. En wij gaan ons uiterste best doen om die kerstfeer ook op Radio 1 zo door te laten klinken. Zo vergapen we ons tijdens uh, kerstfanatiek aan, uh, uh, uh, aan televisie. En uh, uh, het liefst uh, waar de liefde van het scherm afspat. En uh, mocht u all you niet eens lof gemist hebben, nou geen zorgen. We hebben de hoogtepunten gewoon op een rijtje. Ja, niemand mag alleen zijn met kerst. En daarom willen wij vannacht het feest vieren met u. Kerst kent miljoenen verhalen. U zelf heeft er ook meer dan genoeg. En wij zouden het geweldig vinden als u deze verhalen met ons wilt delen. Want ja, wat gaat u doen met kerst? Wie verdient er uh, de ultieme Kerstwens? En wat is kerst nou eigenlijk voor u? Ja, en aan wie denkt u tijdens kerst? Wie kan er volgens u alle hulp goed gebruiken rondom die kerstdagen? Laat het ons weten. Het, uh, de lijnen zijn open. Het toestel is, uh, is vrij. U kunt ons bereiken via 0800 1121. Dat is gratis. 0800 1121 En alles wat binnenkomt op Twitter met de hashtag WNL of de hashtag Kerst of Radio 1. Dat lezen wij allemaal en dat, uh, dat uh, komt allemaal tot ons. Deel alles met ons. Eens per jaar uh, puilen de Nederlandse kerken weer als van uit. Uh, de kerstmis is namelijk voor veel christenen het moment om weer eens in de kerk te verschijnen. En in de Roomsche kerken, in de zuidelijke delen van ons land... delen de pastoors na de dienst het heilige broodje Bapao zonder vulling uit. Daarom was het afgelopen weken topdrukte bij de enige hostiebakker van ons land. Rita de Wert werkt voor die bakkerij. Rita, goedenacht. Goedenacht. Uh, zou je ons nog één keer voor de zekerheid willen uitleggen wat die hostie nou precies is? De hostie is alleen karwebloem uh, ja, en water. Het is een heel makkelijk recept eigenlijk. Ja, eigenlijk in principe wel, ja. En wat is de verhouding voor één hostie? Nou ja, ongeveer uh, 30 kilogram 30 kilo tarwebloem op 20 liter water, ongeveer. Ah, kijk. En, en hoeveel hosties hebben jullie dan uh, de afgelopen tijd zo'n beetje gemaakt om iedereen te voorzien? De laatste maanden, ja, we zitten op, op een jaargemiddelde van ongeveer 40 miljoen. Dus ja, en de laatste tijd, ja, dan wordt het uh, natuurlijk... Uh, wat meer. De, dus ja. de laatste weken zitten we op zo'n 15 miljoen. 15 miljoen? Ja. Zo, goeiedag. Ja. Um, um, nou, zeg je eigenlijk net dat zo'n hostie maken vrij simpel is. Er zijn maar weinig, uh, weinig ingrediënten nodig. Is het zo simpel? In principe wel. We mogen ook niet meer, uh, niet meer ingrediënten toevoegen. De, Raad van, uh, de Nationale Raad voor Liturgie schrijft voor dat we alleen water en uh, bloem mogen gebruiken. Ah, ah. En dan. Zijn jullie dus de enige hostiebakker van het land? Dat is dus eigenlijk gewoon een gat in de markt voor een heel makkelijk product. Een gat in de markt? Uh, nee, dat, dat, dat nou ook weer niet. Nee? Want we krijgen, ook, nee, we krijgen ook weer concurrentie vanuit de lage landen. Oh, hoe, hoe zit dat? Uh, vanuit Polen, vanuit Hongarije, vanuit Roemenië. Oh, er is krijgen... veel hostie-import. Ja. ja. Oh, dat is, dat is natuurlijk wel een tegenvaller voor jullie? Ja, absoluut. En de onkerkelking, de vergrijzing, dat... dat, dat uh... Ja, dat speelt ook allemaal mee op het moment. Gaat het op dit moment dan zo slecht met de hostie? Het, uh, het, loopt, het loopt hard terug, ja, in ieder geval. Ja, zijn jullie daarvoor alternatieven aan het bedenken? Zijn er andere mogelijkheden ja, om toch nog geld te ja, verdienen ja, ja, in de ja, hostiebakkerij? Ja, we zijn bezig uh, om uh, toch andere producten te gaan. Uh, dus dat, dat denk daarbij aan een, uh, aan een toastje, aan ijskoafels, aan de onderkantjes van een cupcake. Aan, ja, aan die dingen allemaal. Maar, dat uh, staat volgend jaar allemaal op het programma. Allemaal van water en bloem? Ja. ja. Dus het, het, het, de onderkant van een, cake heeft dezelfde, van een cupcake heeft dezelfde smaak als een hostie eigenlijk. Alleen een het, ander vormpje. Een ander vormpje en je kan er een kleurtje aan toevoegen. Ja, zijn het verschillende kleuren? Ja, ja, ik heb cupcakes bij ons en de onderkant van de cupcakes uh, in, in de kleur wit, roze, groen. Uh, noem het maar op. Je, dus dat, dat, dat kan gewoon. Maar, maar zo'n hostie, die, moet die dan, uh, dan een, een, ja, een, een blanco kleur hebben? Of mag die dus ook in, in echt alle kleuren van de regenboog worden uitgegeven? Nee, nee, nee, nee. een hostie is, is of wit of, of bruin. Ah, maar, maar is het dan zo... Meer het brood, het broodachtige. Maar, maar mag dat, mogen jullie dat niet vanuit, vanuit de kerk? Hoe zit dat? Nee, dat mogen we niet vanuit de Nationale Raad voor Liturgie. Die schrijft voor, het product moet zo natuurlijk mogelijk zijn. En dan heb je alleen de ingrediënten water en bloem. Maar de, is het geen het al... kleurstoffen, geen gist, geen suiker, geen zout, niks. Alleen maar water en bloem, dat is ja. hoe een hostie moet zijn. En dan krijg je ook de smaak precies die je wilt hebben. Um, uh, Goed, in principe heb je geen smaak, want als mensen vragen, mij ja, wat smaakt er nou, dan zeg ik nergens naar. Ja, nee, dat is ook zo. Dat, dat is ook nee. zoals ik het me van vroeger herinner. Ja. Dat je, ja. Ja, nou ja, een, een witbruinig koekje gaat halen uh, bij meneer Pastoor. En ja. dat smelt weg op je tongen. Ja. Maar ja. de smaak is, uh, nou ja, niks. Niks, nee. <laughs> het is ook een beetje taai. Ja, nou ja, dat komt doordat als je het in de mond krijgt, komt daar vocht bij en dan wordt het wat daaier. In principe zijn ze bij ons best wel, wel, wel uh, brossig, best wel knapperig. Maar ja, als je dat in de mond krijgt en water de, uh, het, het, ja, het speeksel erbij komt, dan krijg je ja, het is, een dingetje in de mond. Het is niet, niet een heel opwindend product of zo, hè? Nee, <laughs> er, er, er, is ook, er, is, er is ook weinig verder mee mogelijk. ja. Dus, uh, ja, dat, dat nee. geloof ik wel. Is het maar ook... er komen wel vanuit Polen, komen er wel hosties met smaakjes, met andere ingrediënten. Maar die, die, waar komen die dan terecht? Want die mogen niet in de, in de, in, nee, in de kerk. Nee, nee, nee, nee, maar met het smaakje, die komen ook niet in de Nederlandse kerk. Maar ik weet wel dat er vanuit Polen, Hongarije, Roemenië, hosties komen... waar ingrediënten aan toegevoegd zijn die bij ons niet toegestaan zijn. Ah, oké. Okay. En, en is het zo dat, dat iedereen ook zomaar hosties mag maken? Ja, in ja. principe wel. Oké. Okay. Nou. Dus jullie hebben ook allemaal gewoon uh, nou ja, mensen van om de hoek in dienst? Ja, nou goed. Ik zit met 16 uh, cliënten vanuit Kentalis, het voormalige instituut voor doven. Oh. En die hebben bij mij een uh, zeer zinvolle dagbesteding. Ja, mensen dat me een Met een auditieve beperking, maar daarnaast ook nog autisme, verstandelijke beperking en gedragstoornis. Oh, kijk, dus heeft dat ook te maken dat ze bij u zo makkelijk terecht kunnen omdat het een, een vrij makkelijk product is? Nou, niet iedereen kan zomaar gemakkelijk bij hosties bestellen. Het moet natuurlijk wel uh, een, een, een kerk zijn of een mm -hmm. verpleeghuis, een ziekenhuis. Ik krijg ook wel eens bezoekjes van bankjes en die noemen zich dan God en die willen dan hosties in het publiek strooien. <laughs> ja, daar kan ik natuurlijk geen medewerking nee. aan verlenen. Nee, maar... ik, ik bedoel ook de medewerkers die u heeft, dat zijn mensen met een beperking. Uh, ja. Kunnen zij bij ja. u zo makkelijk werken omdat de host die maken een vrij simpel product is? Ja, ja, ja. in principe wel. Ja. Uh, Rita de Wert, hoe, hoe zien jouw uh, komende maanden er nou nu uit nu, uh, nu Kerst dan uh, zo op een laag pitje komt te staan uh, over twee dagen? Ja, uh, de komende maanden is het uh, voor ons wat rustiger. Ja, maar, maar dan, ja. dan, dan moet, de, moet de tijd ook besteed worden. Hoe gaat u dat doen? Nou, we blijven wel gewoon bakken hoor. Want ik bedoel, oh. Pasen komt dan weer. En, uh, en net wat ik zeg, ik zit toch met mensen met een, uh, met een beperking. En vandaag doen ze veel en morgen doen ze weinig. Dus uh, dat moeten we allemaal incalculeren. Ja, ja maar dus, dus eigenlijk leven jullie straks dan weer toe naar de Pasen? Ja, ja zo, leven we, zo leven we van Pasen naar de mei maand, naar, ja, naar de kerst. Jullie leven, leven toen na iedere, iedere feestdag zo'n beetje die er, die er dan aan zit te komen. Ja, en daarnaast heb ik dan ook nog de export naar Engeland en Amerika. Kijk, kijk. Rita de Werd, uh, heel hartelijk bedankt en uh, heel erg veel succes met je hosties. En een fijne kerst. Dankjewel voor jou ook hoor. Zometeen het uh, alombeloofde overzicht van alles wat er gebeurde uh, bij All You Need Is Love. Maar eerst natuurlijk gewoon uh, muziek, want Queen maakte heel veel hits, dacht: Thank God, it's Christmas. Thank God it's Christmas van Queen. Ja, en inderdaad, thank God it's Christmas. Want anders hadden wij deze WNL kerstnacht niet kunnen maken. Er nee, en had ook Paula uit Rotterdam niet kunnen bellen. Paula, goedenacht. Hallo, ja, ik zou u even uitdoen op de hartstikke fijn. Dan, uh, dan kunnen we je hartstikke goed verstaan. En dan hoor je jezelf ook niet vier keer. Nou, dat hoor ik mezelf ook eens <laughs> Dat is echt Rotterdamse. Wat, wat, wat houdt je wakker deze kerstnacht? Nou, ik ben altijd wakker. Ik slaap al een maand uurtje op 3, 24 graden. Dan word je maar maf, van dan slaap toch? <laughs> en ik ben 70 jaar hoor, 70 jaar. Maar niemand gelooft het. Ook als ze me zien, zei ik tegen Vera. Ze ziet, als ze me zien, geloof ik ook niet. Dokters, politie. Je houdt hem wel eens aan, maar ik ben nooit dronken. Want ik hou er niet van Dus ik de niet van de troep. Maar dat maakt niet uit. Als iedereen wil drinken, moet ze zelf maar weten. Maar ik ja. gebruik het niet. Maar het gaat wel goed me, met u toch? Altijd? Wat nou, dacht je dan? Dan kan de zijn. Koopwassers... Nee, nee, helemaal al niet. Nee, uh, dit is. Uh, ja, u, <laughs> ja. Nee, dat is ook kwaad. Ja, ik dacht je weet nooit wat voor verhaal er achter, achter vandaan komt. Maar waarvoor heeft u ons gebeld? Nou, het ging over de kerstwensen. wat je dus meemaakt voor kerst zo een beetje zegt, even bij mij ja. geworden. Ja. Ik denk altijd aan mijn oma met kerst nog sterker. Want door mijn oma, leef ik door mijn oma, is vijf jaar geleden overleden. Maar door mijn, daar hoor ik wel nou piepiek. Oh, daar is, toch het, daar is toch het geld op, denk ik. ik kan op Nee, jaar, kan zolang u wij... aan de lijn bent, uh, gaat het goed. En het is een gratis nummer, dus dat kan bijna niet. Ik zou het ook niet weten. Nou ja, ik, ik kan het even storten als ik nou tien euro stort. Maar dat kan niet in de nacht, hè. <laughs> nou, dat weet ik niet. <laughs> <laughs> doe, doe een poging. <laughs> ja, nee. Maar... Eh, poging zelf mooi doen we niet aan. Hè? Nee, nee, nee, nee, plets, nee dat, dat zou ik niet doen. Mensen blijven leven. Niemand is het waard dat je dood gaat. Zeg ik altijd. Nou, en, en dan Niemand... gaan, daar, daarom even uw oma, want dat, dat is de reden dat u leeft. Ja, zeker. Mijn oma, ja, ik had, nou ja, niet zo prettige ouders ze waren van de blackstock moet je zwarte kousen, kerk, dat is niet zo grappig. Maar dat maakt niet uit. Ze konden er ook niks doen. Ze waren niet slecht, maar ze waren toch slecht ooit geloof Waren ze eigenlijk ja, mensen die, wij, die mochten niet spuiten de slikken, weet je wel. En niet zo'n programma hoor, maar die mocht niet. Je mocht geen prikje, je mocht geen mond toe. Je mocht mm. niet tegen het TBC, je mocht nergens tegen ja. rennen. Mm. Maar ik ben nooit invloedig geworden, gelukkig. Nooit, nooit, nooit. Nee. Hallo? Ik kom naar Piepiep, Piepiep. Oud wordt opgenomen, dat weet ik veel. Nee, het, het gaat, gaat allemaal goed hoor. Nee, nee. Ja, de NSC luistert misschien mee, dat zou kunnen. Maar, uh, uh, uh, uh, de NSC? Zegt u nou de NSC, de krant? Ja, nee, nee, niet, niet de krant. Oh, Obama, die vindt het ja, ook goed. Ja, precies, precies. Het, is, nee, nee, uh, Putin het is gaat ook om een wat op... Ja, iedereen, ook Poetin. Nee, nee, <laughs> <laughs> maar het is, het is, wel, is er nog een soort uh, samenvattende zin... die u graag zou willen uitspreken richting uh, oma? Nou, oma, die hoort mij toch niet hoor. Dat vind ik, echt zei ik tegen Vera. Dat is allemaal onze. Mensen hier van bovenaf naar beneden kijken. En zo. Dat is allemaal gekkigheid. Hè. Ik geloof erin. In. No. Ik geloof leuk in mezelf en in, de, in mijn medemens. En in de dieren, hoofdzakelijk. Dat is het mooiste wat we zeggen, dieren. Ja, dat geloof ik wel. Dieren, dieren zijn zo trouw. Dieren zijn zo lief als mensen zelfmoord maar Mensen doen het niet. Neem een beest. Neem een beest. Dat hangt aan jou. En jij gaat aan een beest hangen. Je doet nooit een zelfmoord. Echt, ik weet het uit de Laten we dat ook tijdens deze, deze kerst in gedachten houden. Uh, Paula, blijf vooral luisteren. En uh, uh, dank voor het bellen. Oké, okay. Pietje Pellepse gezellig. Ja, <laughs> ik, ik heb nog één gedichtje. Ik maak ook gedichten. Ik maak ook gedichten. Ik schilder ook. Ik doe nooit niet. Maar het enige gedichtje is heel kort. Heel kort is kom maar door. Ja, geld, geloof en politiek maakt de hele wereld ziek. Waarom al die smaad en hoog? Mensen die doen, doen toch gewoon deze eens lief voor mensen die je? Dan heeft u het beter je. Goodbye. Dit was Brandhout. Goedemorgen. Nou, dat, uh, <lacht> dat, dat is het, uh, het eerste WNO-kerstgedicht uh, wat, we, wat we deze nacht hebben gehoord. Paula, dankjewel en Een hele fijne kerst. U ook, hè? Zet hem op. Dank dag. u wel. Dag. Ja. Wat mij betreft volgen er nog veel meer gedichten ja. op 0800-1121. Uh, uh, het belteam zit voor u klaar. Dus. Absoluut. Uh, in het, uh, eerder deze uitzending hoorde we wel een, uh, een overzichtje van, uh, van Memories. Uh, want ja, iedereen die, die, die, die, die, zit, die zit gekluisterd aan die buis. Omdat al die mooie, schattige, sappige liefdesverhalen mm -hmm. voorbij komen tijdens kerst. En uh, naast Memories heb je natuurlijk, natuurlijk heb je All You Need Is Love. Kan het ook anders. Ja, ik wilde hem toch nog heel even erbij halen, want dat was het hoogtepunt van de Memories kerstspecial. Special. In één quote, dat was Karin die in geur en kleur, ik vind het zo mooi, over het fenomeen verliefdheid praat. Het is gewoon. Uh, het zijn dingen die zie je in, in films en in daar lees je over in boeken. dat mensen dat meemaken en het overkomt mij gewoon. En, uh... Ja, het was vanaf de eerste dag. Uh, uh, ik ik werd morgens wakker en het was gewoon echt zo van echt helemaal alleen maar Janis, Janis, Janis, Janis, Janis in, mijn, in, mijn, in al mijn, mijn zintuigen uh, doordrenkt van die man, doordrenkt. Ja, en dan is het maar een kleine stop na All You Need Is Love. Want in Nederland werden heel veel mensen verrast met bijvoorbeeld een buitenlandse liefje dat heel onverwachts overkwam. En voor deze kandidaat had Robert en Brink misschien beter geen gesloten vragen kunnen stellen. Van Camille. En van Len. Ja, ja, En van Thomas. Ja, ja. Dan weet jij wel waar het over gaat, of niet? Ja, dat, dat denk ik, ja. Ja, dat, nou ja. Ja, ja. Roos probeert voorzichtig te ja. raden. Het grappige ja. is, die vrienden schrijven, ja, die Roos van ons... dat is een hele goede vriendin. En geen enkele relatie beklijft nou echt werkelijk. Het begon een beetje in dat je denkt van, ja, hoe moet dat verder met onze Roos? Ja, ja, ja. ja. En toen eens was het... Bingo. Want zo heet hij. Ja, ja, bingo. ja. Ik heb de naam niet verzonnen. Ja. En dat is ja. een schatje. Ja, het is een hele lieve jongen. Ja. Ja, leuk. ja. Ja, ja, ja, leuke jongen dus. Bingo uit Ethiopië. Die komt naar de toe. Ter verrassing. En dan mogen jullie raden wat het eerste woord is... dat Roos gaat zeggen als hij in haar armen is, eindelijk. Bingo. Nee. Kijk maar. Ja. Ze loopt nu de trap af. Oh, nee. Geen ja dus. Oh, nee was het. Te flauw. Ook ging uh, Robert midden in de nacht uh, meisjes meenemen. was in werkelijkheid oh. een stuk vriendelijker hoor dan dat oh. het uh, op dit moment klinkt. Hoi, ik ben Robert. Hoi. Hallo. Dit is heel erg, zeg ik net. Dit mag helemaal niet, want het is midden in de nacht. Maar ik heb een belachelijke vraag aan jou. Ja. Vind jij het leuk om met mij mee te gaan naar Sprookjesland? Ja. Je hoeft niet te weten waar het is? Canada waarschijnlijk Nee, helaas Nee, daar ga ik niet mee Nee, nee, nee Canada niet, nee Het toch een klein beetje anticlimax uh. Niet in Canada, Zij dan midden Zo. in de nacht Nee, Canada niet, nee Het is um, uh, Arosa In Zwitserland Oké. Okay. <tiegelen> ja. Oké. <Okay. laughs> ja, dat weet ik niet. Yes. Dat moeten we maar zien, toch? Ja? Ja. ja. Ja. Ja. <tiegelen> ja. Ja. Ja? <tiegelen> <tiegelen> ik pak gelukkig, ja. Zou die ook zo enthousiast zijn als je dan eigenlijk de liefde van je leven na jaren in het echt kan zien? En dan, ja, twijfelachtig, ik ga toch al mee. Ja. Goed, uiteindelijk is het groepje dames want zijn dus drie meisjes uit Nederland die allemaal mee mogen... omdat ze een vriendje zo missen. Die gaan uh, dat weekend hem zien in Zwitserland. Want hoe is dat nou precies, zo'n lange afstandrelatie? Hoe doen jullie dat nu dan? Want hoe, hoe lang ken je elkaar? Uh, ruim een jaar. Uh, veel schrijven. Ja. Ja. ja. ja. is leuk, maar ook wel vervelend, omdat het toch wat moeilijker maakt ja. Je ja. wil iets tastbaars, iets voelen. Je wil toch iets voelen. Ja. we mm -hmm. ja. ja, ja, ja. ja. daar maar geen fietsgapjes over maken de kerstgedachten. All you need <laughs> is love. Tot slot het programma Cupcake Cup, waar kinderen cupcake opdrachten krijgen. In deze speciale kersteditie mochten ze Jozef en Maria namaken. De tijd gaat nu in. Ja. Ook ja. ook Jozef, en ja. en Maria. Jozef en Maria, ja. Maria. Jezen, Kribbe, Maria. Ik wil heel graag een beslag doen. Ik wil een beslag doen. Wat wil, ik jij? wil um, God, Jozef ook. jij? Jozef en Maria. Ik ook. Ik, wil, okay. ik Wat wil, wat wil jij? Gelukkig is het dus al dat wel eens niet is altijd één persoon die dat kan relativeren. B dat is slag. Oké, okay. en boterkruim wil jij? Ja, uh, Oké, okay, maar mag ik ook? Um, nee, dat kan niet. Je yes, moet één. Pak mag vast. ik het beslag doen? Nee, ik wil het ook heel graag doen. Uh, Laat het wel. Oh, het het, uh, We discussiëren een beetje veel. En eenen dat, en eenen dit. Zus en zo. En het is gewoon niet zo leuk. Gewoon niet zo leuk. Eigenlijk is dat een beetje de samenvatting van Cupcake Cup, de kersteditie. Ik vond het wel heel jammer, want ik had echt heel graag Jozef en Maria willen maken of zo. Of het beslag of Jezus en de kribben. Maar ja, Stijn is toch wel de leider. Dus... Oké, okay, maar dan spuit ik het op de taart ook. Oké, okay, ja? Ja, ja. ja. En zo eindgoed, goed bij de Cupcake Cup. All you need is love and memories. Ach, dan, dan, dan, dan, bij zo'n Cupcake Cup dan, man, dan hoop ik toch gewoon wel dat er, dat er volwassen mensen zijn. verstandige mensen die dat, die kinderen begeleiden. Dat, dat ze elkaar niet de hersens inslaan. Omdat ze Jozef en Maria zo graag willen maken. Want de kerstgedachte het wordt zo onaardig dat ze ruzie gaan maken over wie wat mag doen. Maar gelukkig zijn dan altijd een paar verstandige kinderen die dan toch weer rustig En eindelijk heeft iedereen zonder weer overleefd. Dat wil wel. Super Vera, dankjewel. Uh, je komt straks, straks weer terug voor het, voor het laatste nieuws in deze nacht. Uiteraard. Top. Maar dat na I Like Christmas van Sander Brinks en Arnold Brinks. Beter bekend als Tangerine. En dit jaar werden zij onder andere bekend door DWDD. It's I Like Christmas. I like the lights in the pine tree. Best wel eens, maar deze laatste zin. I like Christmas, but I can't stand the cold. Ja, nou en dus heeft uh, moedertje natuur besloten dat het helemaal niet zo koud is deze kerst. Nee, dat is ook wel weer waar. Het is, het is eigenlijk tot nu toe... Nou, even, wij liepen vandaag van uh, kantoor terug naar uh, de trein... om uh, even thuis een hapje te eten en om te frissen. Ik uh, zat drijfnat in die metro. Ja, maar dat was een beetje half oktober weer. Het, het, ja, het ja, is, dat is een beetje raar weer. Het is niet koud, maar het regent wel. Ja, ja nou, nou. Ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, het, het, het, ik mis het wel een beetje. hoor. De, niet, niet per se de kou, maar wel een, een, een kerst sfeer door gewoon... Open haard. Ja, een, een, een open haard inderdaad. Een beetje, nou, sneeuw is natuurlijk allemaal geweldig Maar gewoon, gewoon echt goede kou, ja, dat mag nou, wel rond deze tijd. Zou Stijn van Antwerpen het kunnen brengen? Nou ja, ik denk, uh, ik denk dat hij al een heel, uh, heel eind komt. Uh, dat zometeen, maar eerst natuurlijk het Nieuwsminuutje. Het Nieuwsminuutje met Vera Simons. Goeienacht. Op de laatste dag voor kerstmis zijn in Nederland... zeker 11,1 miljoen pinbetalingen gedaan. Dat was de tussenstand gisteravond. En tussen twee en half drie werd het meest gepind. Toen werden er per seconde 441 pintransacties verricht. Dat meldde de betaalvereniging Nederland dinsdagavond. En dan de staatsloterij. Die is op zoek naar iemand die nog recht heeft op ruim 2,5 miljoen euro aan prijzengeld. De winnaar bezit een lot waarop tijdens de trekking van 10 november de jackpot van 12,7 miljoen viel. Van het winnende lotnummer zijn vijf een vijfde loten verkocht. Vier winnaars hebben zich inmiddels gemeld, maar de vijfde is nog zoek. Het gaat om het lot F5035556. En het is alleen bekend dat het lot is gekocht bij een Primera winkel in het winkelcentrum Middenhoven aan de Brink in Amstelveen. En dan de beurzen in New York. Die zijn dinsdag na een verkorte handelssessie met winst gesloten. Op de dag voor kerstmis bereikten de Dow Jones en de S&P 500... mede dankzij goede berichten over de Amerikaanse economie... opnieuw recordstanden. De Dow Jones-index eindigde met een winst van 0,4 procent... en de brede S&P 500 klom 0,3 procent op. Vandaag woensdag zijn de beurzen op Wall Street gesloten... en de handel wordt donderdag hervat. Een alternatieve kersttoespraak van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... zal tijdens eerste kerstdag worden uitgezonden op de Britse televisiezender Channel 4. Snowden roept in zijn speech op tot verzet tegen grootschalige af, afluisterpraktijken door overheden. Volgens hen kunnen we samen een betere balans vinden... een einde maken aan de afluisterpraktijken en de overheid helpen herinneren... dat als ze echt willen weten hoe het met ons gaat, vragen goedkoper is dan spioneren. De toespraak heeft Snowden opgenomen in Rusland, waar hij tijdelijk asiel heeft gekregen. En tot slot nog een andere toespraak hier in Nederland... want de allereerste kersttoespraak van koning Willem-Alexander... die is vandaag op tv te zien. Zijn speech die al eerder is opgenomen... wordt eerst de kerstdag om 1 uur op Nederland één uitgezonden. En hij is natuurlijk ook tegelijkertijd op Radio 1 te horen. En tot zover het nieuwsminuutje, En dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. Goedemorgen. We starten deze eerste kerstdag met bewolking en met name in het oosten van het land valt eerst nog wat regen. Later wordt het overal droog en zijn er ook af en toe zonnige perioden. De temperatuur die stijgt vanmiddag tot een graad of 8 bij een matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe en valt er in het zuidwesten van het land de eerste regen. De temperatuur die daalt voor de regen uit tot 1 graad boven 0. Tijdens de tweede kerstdag trekt de regen via het noordoosten het land uit. Daar komen ze nu en dan ook opklaringen voor? De temperatuur die stijgt tot 5 graden. De wind is daarbij matig tot vrij krachtig uit de zuidwestelijke richting. De laatste dagen van 2013 lijken wisselvallig te gaan verlopen. Met veel wind en met temperaturen van 7 tot 9 graden blijft het te zacht voor de tijd van het jaar. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Stijn van Antwerpen voor het weer. En dankjewel, Vera Simons voor het nieuws. Uh, Vera, ja. ik, heb al, ik heb dat zelf een beetje. Uh, Zo'n zo, zo kersttoespraak van willem alexander zijn allereerste dan Kijk ik nu al uit eigenlijk naar, naar, naar de Willy-variant van, <lacht> van, van die kersttoespraak? <lacht> die, die moet er ongetwijfeld komen, toch? Ja, Zijn de, we het daarmee eens? Nou ja, ja, weet je, uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, het programma waar het dan vasthangt, de wereld draait door, op vakantie is tot uh, half januari. Ah, ja, dat is wel zo, ja. Dan moeten we. Ja, moeten we, we gaan de Sander van Pavert, die de Lucky TV's maakt, moeten we eigenlijk gewoon oproepen om daarvoor, voor het Nederlandse volk. Een creatieve oplossing, om het alsnog... Uh, ja, ik ben ook benieuwd. Ja, ja. Nou. Ben jij ook, zijn jullie ook benieuwd? Dat vroeg ik me nog even af naar de setting van de toespraak. Want het was natuurlijk altijd uh, uh, bureautje, bloembokketje, kers, kerstboomtje, beetje sneeuw, uh, een muffig uh, behangetje. Zou het veranderen? Denk je dat het ineens nu mega decoratief en gezellig zou wat losser kunnen? Wat verjonging met een jongere koning? Meer rock'n'roll roll? Ja, dat is nooit zo'n fotootje van Elvis aan de muur. Ik weet niet. Ja, iets spannender Ik zou het wel gewoon gaaf vinden als die inderdaad net 2013, niet halverwege jaren 90. Ik snap je. Dus dat... Oké, okay. um, wordt er nog getwitterd? Zeker wordt er nog getwitterd, want meedoen met deze uitzending kan natuurlijk gewoon via hashtag WNL, hashtag kerst, hashtag verzinnen. Het gaat allemaal, want uh, Maxime die zegt bijvoorbeeld, uh, de kerstavond was een leuke avond, maar ja verder hmm, een beetje ruk. Uh, uh, benieuwd vooral, waarom dan Maxime? Uh, leuke, maar ook heftige avond. Nu lekker slapen, komende dagen kerstmis vieren met familie, zegt Jasper Ewes op Twitter. En een zalige kerstmis, iedereen met daarachter een kerstman, een kerstboom... wat slingers en een ballon, ja. zegt uh, Julie... Dus ja. Uh, nou ja, volgens mij gaat het goed. En dan Alexander. En de, die, vind ik dan op, dat, die, die slaat voor mij, wat mij betreft de spijker op zijn kop... de echte reden van kerstmis boeit me niet. Voor mij is het gewoon samenkomen met de mensen die je graag ziet. En dat is geldt volgens mij voor heel erg veel mensen. Ik denk dat dat inderdaad heel veel uh, is waarom mensen... vanavond op eerste kerstdag ja. samen aan de keukentafel... Uh, of aan de kamertafel gezellig zitten te gourmetten. Ja. U kunt uh, natuurlijk ook uh, meepraten met ons. U kunt uh, bellen naar 0800-1121. Uh, leg ons uit wat u gaat doen met kerst of heeft u misschien iemand die u in het zonnetje wil zetten... tijdens deze kerst... aan wie wil u uw kerstwens uitspreken? Laat het ons weten. Dat mag allemaal. En zometeen praten we natuurlijk over de kerstfilms van 2013... of nou ja, begin 2014. Maar eerst natuurlijk weer de killers... en dit keer Great Big Sled. We wensen iedereen een uh, fijne kerst. En dat doen wij natuurlijk ook al de hele nacht hierbij. WNL, dit was hun kerstsingle uit 2006. A Great Big Sled. Kerst, uh, ja, dat, uh, dat is naar de kerk gaan onder andere. Kerst is uh, met familie eten. Heel veel eten. Uh, met die familie samenkomen. Waar je niet altijd uh, zo, zo vaak mee samenkomt. Uh, goede redenen allemaal. Uh, kerst is televisie kijken. Je hoort het net, al je de slaap. Maar kerst is Echt wat mij betreft vooral films kijken, kerstfilms <laughs> kijken. En uh, nou heeft Ilan Hoekstra voor ons eventjes uitgezocht uh, waar we op moeten letten deze, deze komende dagen. Exact, we gaan een paar kerstfilms doornemen om je geheugen een beetje te verfrissen. Uh, nu zal ik een paar films, uh, eentje die bij een videotheek kan halen, uh, doornemen. Twee voor in de bioscoop. En eentje die we ja, eigenlijk vanavond uh, op TV kunnen, kunnen bekijken. Uh, laten we naar een fragmentje luisteren van mijn eerste gekozen film. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ja, misschien kon je de stem van Kermit de Kikker al herkennen. Dit is de film uit 2002, It's a Very Merry Muppet Christmas. Uh, uh, jullie kennen hem, uh, jongens? Ja, muppetfilms nee. Muppet tijdens kerst zijn, zijn de bom voor mij. Klassiek, hè? Geweldig. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, Losjes is deze film gebaseerd op de oude Amerikaanse comedyfilm uit uh, 1946. Um, ik zal een hele korte samenvatting geven... voor uh, waar wel. de film over gaat, <laughs> jongens. Als je, als je, ja, 2002, dus is al, alweer 11 jaar geleden. Uh, meneer Bitterman, de bankeigenaar, komt te overlijden en, en Rachel, zijn dochter... erft een grote som geld van hem. Ze is van plan om een nachtclub te openen... waar destijds dus de Muppet... Theater toen stond. Nou ja, een, een hoop hijza onder de Muppet community. Ja, wat, wat gaan we doen? Dit moet natuurlijk niet, uh, niet zo gaan gebeuren. En uh, de grote bruine beer Fozzie, jullie kennen hem neem ik Fossie. aan. Ja, precies. Uh, uh, brengt snel dat geld van die gemene Rochelle naar de bank om het zo op te lossen. Maar onderweg verliest hij dat geld. Paniek, paniek. En uh, uh, uh, uh, wie komt dit allemaal oplossen? Wie denk je? De grote god onder de Muppets. Kermit de Kikker. Oh, Kermit. Oh, ja, tuurlijk. Precies. Ja, laten we doorgaan naar uh, een nieuwe Nederlandse film... die uh, nu in de bioscopen draait. Midden in de minder, mid. Even, even goed. Midden in de mind... middernacht. Midden in de middernacht. Midden ja, is... in de middernacht natuurlijk. Het, het, het, het, het, het, het is een Suske en Wiske titel bijna. <laughs> uh, een week voor kerst valt er een gigantisch grote eland... genaamd Moos... door het dak van de negenjarige Max... Het volgende gesprek volgt. Oh, had je niet twee meter verder kunnen neerstorten? Ja, sorry, mijn baas gaat alles vergoeden. Wie is, is de baas je dan? Iets... Hm? Oh, de baas, uh, de kerstman. Kerstman? Ja, yep, ik trek de slee. althans. Jij trekt de slee van de kerstman? Ja, maar er ging nu eventjes iets mis. Maar ja, goed, dat kan gebeuren. Kan niemand iets aan doen. Maar we zijn wel neergestort. Nou, ik ben dus hier neergestort en hij, uh, ja, ergens anders. Maar de kerstman bestaat niet. Oké, okay, nou, laten we het daar maar eens even over hebben. Wat zou jij ervan vinden als ik tegen jou zou zeggen... Hallo Max, ga trui en zo, maar volgens mij besta je niet. Ja, ja, het is een komische kerstfilm met uh, Jeroen van Koningsbrugge. Die herkennen je misschien al als stem uh, van de Eland. Nu denk je Eland. Het is altijd een, een rendier die voor de slee van de kerstman uitrent. Dat klopt. Maar uh, uh, dus de Eland Moos uh, doet altijd de testritjes voor de kerstman. Dus het is en, en eigenlijk en het nog ging... zulliger dan dat het al klinkt. Precies, ja, en het ging helemaal mis dus. En daardoor belanden die in, uh, in, in het schuurtje eigenlijk wel van Max. En uh, ja, vanaf daar begint die hele film van hoe lossen we dit op, et cetera, et cetera. Uh, laten we doorgaan naar, uh, naar een uh, meer Amerikaanse kerstfilm die nu in de bioscopen draait, uh, Frozen. Zomer in het Koninkrijk Arendel. Het is warmer en zonniger dan ooit. Maar dat zal snel veranderen. Voor altijd. Arendel. Alles is bevroren. Koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud. Een straffe kou voor jullie, ja? Ja. Frozen speelt zich af in een vervloekt koninkrijk dat omhuld is door een strenge en eeuwige winter. Oh. Typische kerstfilm dus. Uh, om een einde te maken aan deze ijskoude betovering maken Anna en Christophe een spannende reis om de sneeuwkoningin Elsa te vinden en deze ijzige vloek voor het koninkrijk te kunnen opheffen. Tijdens hun avontuur krijgen ze gezels, gezelschap van sneeuwpopje Olaf. En vooral voor Olaf uh, moet je naar de film gaan want het is een, ja, een, een dol komische en schattige sneeuw ja, waar je eigenlijk je hartje van smelt. Is dit een animatie of tekenfilm? Ja, het is een okay. animatie. Yeah. Ja, nee, ja, ik, ik had het even ik film, had even het, film het, het beeld eventjes niet voor me. Ja, het blijft radio, het nee, blijft alleen geluid. Ja, nee, precies. Het is een, het is een typische uh, Disney-film. Ja, zo, zoals je me kent. En uh, over naar mijn uh, laatste filmtip. Laten we even luisteren. Oh. Herken je deze gele uh, Teun? Nee, nee. Even nog een nog een ja, keer luisteren. Nog maar een keer. Kevin. Nu? Kevin. Kevin. Kevin. Kevin. Uh, help me even, Robert. Kevin. Ja, het klinkt bij mij als een horrorfilm. Ja. Horrorfilm. Nee, nee, nee. Laten we even naar het volledige fragmentje luisteren. Home Alone 2 Lost in New York. Mijn is in in New York. Ja, precies. Het is Home Alone 2 Lost in New York. Hij is vanavond te zien op tv eh, op SBS6 om half negen. Ja, eigenlijk wel de kerstklassieker, die volgens mij elke kerstfilmliefhebber eigenlijk wel kent. Ja. We kennen hem ook toch, ja, jongens? Zeker. Zeker. Precies. Ja, hij blijft schitterend om te zien hoe die jonge Kevin, uh, nu, nu een acteur van uh, ongeveer uh, 25, 26... Totaal gefaald, uh, toch? Klopt. Ja, ja, ja, ja. zijn naam ja, is dat Macaulay duidelijk. Culkin. Het ja. is een uh, beetje een uh, Britse jongen. Totaal ontspoord, maar nu is hij in deze film natuurlijk nog uh, hartstikke schattig. Ja, uh, in deze film, uh, Home Alone 2, de tweede deel, uh, komen ze boeven tegen. Harry en Marv, die komen de boeven stieren. Nou ja, een en al uh, chaos en weet ik veel uh, wat allemaal. Maar zoals een echte kerstfilm beaamt, eindigt het altijd maar weer goed. Ja. Vanavond dus om half negen bij SBS 6. Ik ik ga je ik, ik ga je echt heerlijk voor zitten. Voor ik vind zitten? Het, ja, ik vind het heerlijk, echt waar. Dit dit is voor mij dit is voor mij echt kerst, kerstfilms <lacht> kijken. En zo'n Home Alone heb ik echt al twintig keer gezien. En toch? Ja, ga je ja, kijken. Toch toch kan ik dan kan Dat ik weer kijken. Ja. Ja. Ilan, dankjewel voor uh, voor deze voor deze kersttips. Uh, nou, film kerst kerstfilm tips Film, kersttips, kerstfilm tips kerst, kerst, film, tips, tips voor films over kerst. Ja. Rondom Kerst. Klinkt. dankjewel. Heeft u daar nou ook tips over, gedachten over? Uh, hebt u hele andere plannen met Kerst of helemaal niks met Kerst? Dan horen wij dat graag. Dat kan allemaal op 0800 1121. Dat is 0800 1121. En dat is gewoon uh, allemaal gratis. En dat mag ook via hashtag WNL op Twitter. Ja, nee, zeker. Um, uh, straks uh, horen we Ilan weer. Ilan uh, is op pad geweest uh, uh, gisteren. Uh, en we gaan hem straks horen in het dierenasiel. En het was hartstikke leuk. Kijk, oh, nou goed. Dat is een, een betere tease kunnen we niet hebben. Als het <laughs> hartstikke leuk is, dan moet het haast wel. Maar eerst muziek. Sufjan Stevens, Christmas in July. If I missed my chance, I didn't even try. I'm not want to regret. I'm yeah. Listen to life Stevens, hier om tien uh, nou, voor vijf in de kerstnacht van Omroep WNL op Radio 1. Een verlicht huis, een echte kerstboom in de woonkamer, een mok warme chocolademelk met een kerstfilm op de bank. Ja, met vrienden en familie, een overheerlijk kerstdiner. Dat is volgens de meeste mensen het ideale beeld van een mooie eerste kerstdag. Echter is kerst niet, alleen, niet voor iedereen het feest van samhorigheid. Zo hebben Geer en Goor bijvoorbeeld... dit jaar voor eenzame ouderen eh, aandacht gevraagd. Maar ook sommige dieren zijn eenzaam met kerst. Onze verslaggever Ilan Hoekstra ging erom langs... bij het tehuis in Amstelveen... en sprak met beheerder Regine Achter. Uh, deze hond is Angelina... Angelina is onze langstzittende hond. En we zouden het heel fijn vinden met het kerstgedachte... dat hij ook een eigen huisje zou kunnen krijgen. En waarom zit Angelina hier zo lang? Angelina is als zwerver binnengebracht. Toen had ze een nestje puppy's gehad. Ze had hele dikke melkklieren, dus waarschijnlijk gewoon gedumpt. Niet meer nodig. En ze zit hier zo lang omdat het een grote, sterke hond is... die ruimte nodig heeft. En ze vindt andere honden niet zo leuk. Dus ze heeft er, ja, eigenlijk een, een goed huis nodig waar ze veel vrijheid heeft. Ja, want uh, deze kerst is het vooral de, de eenzame ouderen die, uh, die heel veel aandacht krijgen deze kerst. Alleen uh, de dieren niet. Uh, waarom is dat zo? Ja, de dieren in principe ook wel. En uh, er zijn echt mensen die nog voor de kerst uh, spulletjes komen brengen voor de dieren. Dat is natuurlijk heel lief. En ook mensen die voor de kerst nog een dier adopteren. Maar heel veel mensen zijn natuurlijk met hun eigen diner en dergelijke bezig. Logisch. En uh, met hun eigen diner bezig. Dan zijn er dus ook honden die speciaal naar het pensioen worden gebracht. Want u heeft hier ook een pensioen. Hoeveel honden zijn dat uh, in totaal? Nou, daar gaan uh, zo'n twintig honden in bij ons. We zijn niet zo heel groot. Maar dat zit altijd volgeboekt tussen kerst en oud en nieuw als mensen op vakantie gaan. En krijgen die honden dan ook een speciaal kerstdiner? Ze krijgen altijd wel iets lekkers met kerst. Een lekker kluifje, ja. Maar we gaan uh, geen uh, lekkernijen als chocolaatjes en zo is heel slecht. Dus het gewoon echt honden eten, maar wel iets speciaals. Nou, het is iets uh, rustiger hier zo. We zijn bij de, bij de katten aanbeland. We staan hier voor een uh, mooie rode kater. Een mooie roodwitte kater, dat is onze langstzittende kater. heet Jaak. Hij is 14 jaar en hij zit nu ruim een half jaar hier. En dat is vrij lang voor een kat. En jullie hebben meer katten dan honden nu in het uh, asiel? Ja, dat klopt. Uh, qua katten zitten we helemaal vol. Elk hokje is bezet en de kattenkamers zitten vol. En de honden valt relatief mee, dus dat is wel uh, gunstig. Zijn de katten minder populair dan de honden? Uh, ik denk dat mensen eerder een band hebben met een hond dan met een kat. En we zien ook vaak dat katten gedumpt worden op straat, echt met alle medische problemen. Uh, vanwege de kosten waarschijnlijk dat mensen geen geld gaan uitgeven. Oh, wat krijgen jullie? Dat is lekker. De katten krijgen smiddags middags altijd blikvoer, de hele dag staan de brokjes, maar we willen ze graag smiddags middags een beetje verwennen. En uh, ja, je ziet, ze komen meteen enthousiast aanrennen allemaal, ze weten precies hoe laat het is en wat er gaat gebeuren. En dan zijn ze ook op hun best. Nou, ze vinden het lekker volgens mij. Ja, dat is... Uh... Kijk eens. Oeh. In principe zijn we nu 0,1% uit de recessie. Maar merken wij dat in het asiel hier? Helaas nog niet. Uh, wat wij zien is dat we steeds meer katten krijgen. Uh, jonkies in het voorjaar omdat mensen geen geld willen uitgeven... om een kat te laten helpen. En als tweede uh, steeds meer zwerfdieren... Dieren die uh, kosten met zich meebrengen en waar mensen geen geld meer voor hebben. Soms ook mensen die uh, uit huis worden gezet, dramatische uh, verhalen... Uh, heel emotioneel hier hun katten komen brengen omdat ze geen woning meer hebben en zelf nauwelijks voor zichzelf kunnen zorgen laat staan voor hun uh, huisdieren dat is heel triest maar gelukkig vinden wij meestal, of eigenlijk altijd, wel weer nieuwe huisjes. Ja, en denkt u nou, nou, ik wil wel een van deze dieren een warm huis aanbieden... en een vrolijke kerst bezorgen. Uh, zoals de uh, hond Angelina. Surf dan gewoon naar, even naar de site van de uh, uh, Amstelveense dierenopvang. Dat is uh, amstelveen.dierenbescherming.nl. Dus wilt u Angelina hebben? Amstelveen.dierenbescherming.nl. Er is een rectificatie op z'n plaats. Oh moeten we daar nog een muziekje voor maken of uh... nee nee nee, we, nee. Moet het, we moeten het wel serieus nemen. Okay. Home Alone is niet op SBS, maar op RTL4. Dat Home... men het weet. Ja. Dat is want, wel goed. Want, want want dit dat is ja, wat mij betreft de kerstfilm die je altijd moet zien. Jij zou er vanavond voor klaar zitten, eigenlijk, ja, toch? Ja, precies. Ik, ik ga er voor klaar zitten. Ik vraag me af wat andere mensen gaan doen uh, tijdens kerst. Uh, heeft, heeft u nog grootse plannen? Uh, viert u kerst misschien wel alleen? Uh, dat dat zou, zouden we ook graag willen weten. En waarom viert u dan kerst, kerst alleen? Viert u überhaupt geen kerst? Vindt u kerst maar helemaal niks? Laat het ons, uh, laat het ons even weten. 0800 1121 Of uh, twitter mee met, uh, met de hashtag uh, WNL. Some little things I gotta do I'm on my way On my way As soon as I I'm I'm Easily I'm easy Slip into another dresser To decide it, how I get to you I'm on my way On my way So let me say Baby, tonight is time I got me some little things I got to do. I'm on my way. On my way. As soon as I'm. soon as easily, I'm easily, easily. Slip into another dresser to decide how I get to you. I'm on my way. On my way. So let me say, baby. Tonight, the stars are shining. some oh. En on my way hier op Radio 1 om nou, een kleine twee minuten voor vijf uur. En dat betekent dat ons derde uur er ook bijna op zit. Maar dat betekent niet dat de wno kerstnacht er al op zit. Want wij mm -hmm. zijn uh, om vijf, na het, het journaal van vijf uur gewoon weer terug. Ons nog kook -kook één uurtje. Nog door. Tot zes uur zijn we er met de wno kerstnacht. En uh, zo gaan we onder andere uh, bellen met Afghanistan. Want uh, ja, er zijn heel erg veel Nederlanders uh, die op dit moment in het buitenland zijn. En dus niet thuis de feestdagen doormaken. En zo ook uh, de Nederlandse militairen die op dit moment gestationeerd zijn in, uh, in Afghanistan. We gaan een poging wagen om, uh, om contact te leggen Ik met, uh, met een aantal van Wat van de, de Hollandse tradities of uh, gebruiken een beetje... of dat dat daar een beetje kan. En uh, nou ja, of de kerststoel daar ook op tafel staat. En Wordt of er de, uh, Nou ja, homeloon uh, is het te <laughs> zien, ik heb geen idee. Ja, maar ja. dit zou wel mooi zijn. We hebben een uh, overzicht van, uh, van eigenlijk, ja, kersthits. Je hoort de hele, hele nacht al kersthits. Maar we hebben ook nog eventjes makkelijke overzichtjes gemaakt. Overzichtelijke overzichtjes. Van... Uh, ja, onder andere de meest waardevolle uh, kersthits die er oh, zijn. Ja, ik ben wel benieuwd. Het, het, het is geloof ik echt de tol nu dat je daar per jaar... Uh, volgens mij als je vader een goede kersthit maakt... hoef dat. je als zoon helemaal niet meer uh, te leven. Maar er zijn volgens mij ook liedjes uit veel kleinere kring. Ja. Uh, nou, die hebben een minder groot publiek. Maar ach, we zouden WNL niet zijn als we ook die mensen niet uh, onder de aandacht zouden brengen. Zometeen na het nieuws uh, van de NOS uh, zijn wij er weer... om een paar minuten over vijf met de WNL Kerstnacht. U hoort straks over een paar seconden Jan van der Putten. U viert kerst met WNL.